Goedemiddag, ik ben Bien Buis. en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt nog iets eerder versoepeld dan gepland. Niet op 30 juni, maar op 26 juni gaat ons land grotendeels van het slot zeggen bronnen tegen onze collega's in Den Haag. Er mogen vanaf dan acht mensen bij je thuis over de vloer komen. Verder mogen er 100 mensen tegelijk naar een restaurant. Zijn sportwedstrijden weer toegestaan en mogen kroegen tot middernacht open blijven. Vrijdag geven premier Rutte en minister De Jonge waarschijnlijk een persconferentie. Het gaat goed met Christian Eriksen, de Deense voetballer die zaterdag in elkaar zaakte op het veld. Zo goed zelfs dat hij alweer plannen maakt voor deze week, zegt verslaggever Eline de Zeeuw. Dat Eriksen donderdag in het stadion hoopt te zijn tijdens de wedstrijd van Denemarken tegen België. Want hij wil persoonlijk zijn team aanmoedigen. Hij blijft nog wel tot morgen in het ziekenhuis, want nog steeds is onduidelijk waardoor zijn hartproblemen kwamen. De Amerikaanse president Biden is in Brussel, daar zit het hoofdkwartier van de NAVO. De NAVO-landen hebben best wat te bespreken, zegt correspondent Sander van Hoorn. China uh, staat eigenlijk nog helemaal niet zo op de radar. Uh, de cybersecurity, dus digitale veiligheid, veiligheid in de ruimte, al dat soort dingen. Het gaat ook nog over de moeilijke relatie met Rusland. Biden heeft later deze week een afspraak met president Poetin. En voor het eerst in 23 jaar speelt Schotland weer eens mee op een groot voetbaltoernooi. Er is net afgetrapt in de wedstrijd tegen Tsjechië. Het is een emotionele dag voor de Schotten, zei de bondscoach voor de wedstrijd. Well well been emotional day but een a great day for the country and it's a great day for the players, everyone that's involved in getting the country to this stage. Om 6 uur speelt Polen nog tegen Slowakije en vanavond om 9 uur is Spanje Zweden. Het weer: zonnig en droog, 23 tot 29 graden. Morgen zijn er in de ochtend veel wolken, maar in de middag komt de zon er weer bij. Het wordt dan maximaal 26 graden. ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate.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 Er ligt olie op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Nieuwe Meer Richting Schiphol zijn daardoor twee rijstroken dicht. Wat merk je op de A10 Zuid? Die staat eigenlijk helemaal vol vanaf Amsterdam over Amstel tot knooppunt Nieuwe Meer. Je hebt daar 20 minuten tijdverlies. Je kunt dus maar beter omrijden via de A2 en de A9. Verder op de A10 aan de noordkant van de stad ook nog een korte file tussen Lansmeer en de Koentunnel. Daar heb je 5 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zo beginnen we deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Wel lekker, Albert-Jan. Ja. ja, heerlijk gevoel. Hoe is het met je hartslag? Ja. En komt weer iets naar beneden. Ja, Jermaine Stewart aan het begin van Zandvoort op zaterdag. Maar ondertussen zaten we naar de shootouts te kijken op het EK Hockey, de finale. Ja, ik en we lekker. hebben gewonnen, Albert-Jan. Goed nieuws. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Wat een spectaculaire finale van het Europees kampioenschap. Want uh, Nederland speelde de finale tegen de Duitsers en de Duitsers waren aanmerkelijk sterker. Ze hebben ook veel meer kansen gehad. Maar uh, negen, negen, uh, negen, vijf minuten voor het einde, ik zal, ik zal nog niet, niet te veel verklappen, maar we haalt Nederland bij een 2-1 achterstand de keeper eraf. Dus ze kunnen eigenlijk nog maar één ding doen, dat is een strafcorner forceren. En ja hoor, ze kregen een strafcorner. Met nog negen seconden te gaan. Met nog negen seconden te gaan en die ging erin. Dus nu was het gelijkspel en dan krijg je het zinderende spektakel van de shoot uh, Maar dat heeft Nederland uh, echt, daar hebben ze echt op getraind volgens mij hoor. Dus uh, ze zijn de lucky winner van het Europees kampioenschap. Nou, morgen de dames, ook om half één. Die spelen ook tegen Duitsland, dus dan kunnen we wellicht een dubbelslag. Goed. Maar... Nou, zo beginnen we de zaterdag uh, lekker. En uh, voor de mensen die naar de herhaling luisteren, want dat zijn nogal uh, wat mensen... dan is het uh, even na drie uur op maandagmiddag en dan hebben we het EK al lang achter de rug. Ook van de dames. Goed. Uh, wat gaan we vandaag doen? Het is prachtig weer uh, uh, uh, in Zandvoort. Dus we gaan in ieder geval rond de klok van half vier uh, uw aandacht vragen voor de evenementenagenda. En het weerbericht, hoe ziet dat er komende, dit weekend en de komende dagen eruit? En ik uh, kan u vast voorspellen, dat ziet er goed uit. Eind van de, eind van de week, uh, van komende week wordt het weer wat minder. Maar daarover natuurlijk meer rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Ja, gisteren ging niet helemaal goed hè, met het weer. Nee, dat was uh, de grootste plannen. Lekker op het strand zitten, eten. Uh, maar het was een beetje zeedamp, hè? Ja. En een beetje mistig. Dus het was een beetje. Maar het eten was uh, heerlijk. Maar goed, mooi weer komt eraan dus. Mooi weer komt eraan. Het is altijd mooi weer. Eh, uh, dier van de week. We hebben we om half vijf en uh, we hebben een nieuw dier van de week. Want Nova die is, heeft is ook weer een plekje, heeft ook een plekje weer gevonden. En uh, sinds kort zit ook Libby in het dierthuis. En daar vragen we uw aandacht voor. Zoals live, ja, dat is uh, een stukje ja, oldies but goldies uh, uh, verhaal. Uh, in, in de tijd dat uh, de, de nummers nog 3,5 minuut duurden. Maar ik denk, hij moet wel in de lijst. Dus vandaar dat ik hem uh, heb geselecteerd. Een oldies, but goldies nummer. Gedicht van de week, kwart uh, voor vijf, gaat natuurlijk weer over het prachtige zomerse weer in Zandvoort. Uiteraard hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Het tweede deel van het eerste uur staan we uitgebreid uh, stil uh, bij de herhaling van het interview... wat uh, Roy Dongen uh, had tijdens Goedemorgen Zandvoort met Ellen Verheij. Want dat was toch het reuring uh, in de VVD afgelopen week. En uh, daar stonden ze samen bij stil. En we willen u dat interview niet onthouden. Uh, tweede uur, zoals gezegd, evenementenagenda. Quarto via Pit Report. Nou, uh, daar gaan we ook uitvoerig stilstaan... Bij de, dat er uh, groen licht is vanuit het kabinet... om de voorbereidingen voor de uh, Formule 1 in Zandvoort te realiseren. Uh, uh, drie uur wordt er ook weer gevoetbald. Wat gaan we doen? Wales tegen Zwitserland. Uh, EK is ook weer begonnen... Uh, dat hou we ook voor u uh, in, in de gaten. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Bjarne. Graatje of 17 op dit moment in uh, Zandvoort. Een hele goede middag. Leuk dat je luistert naar het uh, geluid van Zandvoort. We zijn er al 30 jaar in CFM. En uh, tot aan vijf uh, uur, Zandvoort op zaterdag. Met nu een holiday in Spain, de County Crows.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 fly away to someone new Everybody's gone They left the television screaming that the radio's on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 En zo kom je al helemaal in de vakantie vakantiesweren bij ZFM met de Holiday in Spain. Zon, zee, strand en het geluid van de zomer. CFM hoor je nu overal. En zo dadelijk het uh, de lokale nieuws uiteraard. Maar eerst de nieuwe Eva Max. Every- De voices is geen de nieuwe hits hoor zeker zeker langskomen op het geluid van de zomer. Dit is CFM met de nieuwe single van Eva Max. en Every Time I Cry. Het is kwart over twee geweest. De zaterdagmiddag en de maandagmiddag even na drie uur. En dat betekent uh, tijd voor het uh, nieuws in het kort. Ja, er is alweer het een en ander gebeurd, uh, Albert-Jan. Ja, ik heb ook weer een selectie gemaakt hoor. Want uh, ja, de, de andere berichten bewaar ik voor later in de uitzending. Goed, terug naar donderdagmiddag. Donderdagmiddag is een man in zee aan het, die in een zee aan het zwemmen was onwel geworden. Voorbijgangers zagen hem ter hoogte van beachclub Far Out in het water... en hebben de al wat oudere man naar de kant gehaald en 112 gebeld. Daar is hij gereanimeerd door de toegesnelde hulpdiensten. De reddingsbrigade en de politie waren er snel bij... en ook de traumahelikopter was opgeroepen. Na de reanimatie op het strand... is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Donderdag 10 juni was dé dag voor heel veel scholieren. Ook bij de examenkandidaten van het Wim Gertenbach College in Zandvoort... liep donderdagmiddag de temperatuur flink op. Even na twee uur kwam voor alle leerlingen dan uiteindelijk de verlossende zin... je bent geslaagd. 100% in één keer geslaagd. Een geweldige prestatie na dit moeizame tweede coronajaar. Corona Dat zorgt natuurlijk op sociale media voor heel wat vrolijke foto's... uiteraard met vlag en tas... En een, roos voor, en, een, en een roos die ze geslaagd en uitgereikt kregen. Ook namens ZFM en CFM Zandvoort van harte gefeliciteerd... en ik zou zeggen prettige vakantie. Vrijdagmorgen heeft de politie Kennemer-Kust... met meerdere eenheden weer toezicht gehouden... in het verkeer in Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede. Hierbij zijn in totaal 21 bekeuringen geschreven... en ongeveer 10 waarschuwingen uitgedeeld. De bekeuringen zijn geschreven voor diverse feiten, zoals... Het niet dragen van een helm op een bromfiets, onnodig geluid produceren door geen db-killer in de uitlaat te hebben van een motorfiets en het overschrijden van de maximum snelheid. Met name het teveel lawaai maken door de motoren is dit zandwoord al langer een grote ergernis. Op sociale media laten diverse bewoners dan ook weten blij te zijn met deze controles. Afgelopen vrijdag maakte het kabinet bekend dat per 30 juni alle evenementen in Nederland door mogen gaan. En dat is natuurlijk goed nieuws, ook voor de Dutch Grand Prix op circuit Zandvoort in het eerste weekend van september. Wel moeten de bezoekers van evenementen een geldig entreebewijs, vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest kunnen overleggen. Nou, dat lijkt me geen probleem dan. En tot slot. In een brief aan haar Zandvoortse leden heeft het lokale VVD-bestuur de kandidaten voor de lijsttrekkerschap voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Naast fractieleider Martijn Hendricks uh, heeft ook Sven Drommel zich aangemeld. Er was nog een derde kandidaat, maar die heeft zich na interventie van het regiobestuur Noord-Holland teruggetrokken. Deze kandidaat wordt in een, de brief niet met name genoemd, maar het betreft VVD-lid, thans partijloos wethouder Ellen Verheij. Ellen Verheij, uh, wethouder Ellen Verheij sprak vanmorgen met onze collega uh, uh... Roy Dongen... Roy Dongen uh, over de ontstaande situatie en over haar plannen voor de nabije toekomst. Dat interview zenden dat, uh, dat wij in het tweede deel uh, iets na vijf over half drie... Uh, in zijn geheel voor u uit... gezien de actualiteit van het bericht. Tot zover. Dankjewel, albert Dat was het nieuws in het kort. Uiteraard ook uh, na te lezen op onze CFM-app. En die kan je weer gratis uh, downloaden. Uiteraard ook uh, onder meer in de Store. Meekijken www.zfm-live.nl Gaan wij zonnig muziek draaien. Hier is Aswat. De zonne klanken van uh, Aswad en shine. Zon, zee, en het geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. ieder en maal weer. CFM Ja, en of het weer uh, mooi blijft, uh, dat hoor je ze dadelijk uh, bij het uh, weerbericht. Na deze van Shakka Akan. Weer even terug naar de jaren 80 met Chaka Khan en AMFU Woman. We ja, begonnen deze uitzending van Zandvoort op zaterdag wel met wat zweet op ons voorhoofd. Want we zaten midden in de finale EK Hockey Nederland tegen Duitsland. Uiteindelijk hebben we hem gewonnen, dus Nederland is Europees kampioen. Inmiddels uh, half drie, na nou, het zonnetje schijnt uh, lekker hier in die Zandvoort. En uh, ja, blijft dat zo Albert-Jan of gaan we ander weer krijgen? Nou, eerst even het algemene weerbericht. Uh, vandaag uh, begon de dag zelfs nog een beetje wolkenvelden. Vooral in het zuidoosten is de bewolking hardnekkig. Het is echter zo goed als overal droog. In het noordwesten komt de zon later vanmorgen vaker tevoorschijn. En deze opklaringen breiden zich in de loop van de dag naar het zuidoosten uit. Toch is er tot ver in de middag best veel bewolking in Limburg aanwezig. Pas vanavond komt ook daar de zon fel tevoorschijn. Aan zee lukt het al, dat al vanaf de tweede middaghelft. Het wordt 18 graden aan zee en 20 tot 23 graden landinwaarts. Gaan we naar de maandag. Opnieuw schijnt de zon flink en uh, regen wordt nog steeds niet verwacht. De temperatuur valt zelfs nog wat hoger uit dan in het weekend. Het wordt op veel plaatsen 25 tot 29 graden. Het warmst is het in het zuidoosten. En dinsdag is er ook volop zomer in, met veel zonneschijn. Wel zijn er iets meer wolken aanwezig dan op de maandag. De temperatuur komt op veel plaatsen tussen de 25 en 29 graden uit. Mogelijk wordt het in het zuidenlokaal zelfs 30. Wederom het blijft het droog. Woensdag wordt de laatste zeer warme dag van de week. De temperatuur kan oplopen naar 25 tot 30 graden. En later op de dag neemt vanuit het zuiden de kans op onweersbuien toe en die de hitte. En vanaf donderdag wordt het alweer een stuk koeler. Wat betekent dat voor uh, Zandvoort? Morgen, het wordt morgen uh, geleidelijk minder bewolkt, maar het blijft droog in Zandvoort. Morgenmiddag stijgt de temperatuur tot 19 graden en de wind is matig windkracht 4. Morgenavond is het helder en koelt het af tot ongeveer 15 graden. En de komende dagen neemt de bewolking en regen toe in Zandvoort. Het is 23 graden overdag en de temperatuur s'nachts stijgt tot 15 graden. De wind is zwak, windkracht 2. En vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag toe. En daalt de temperatuur tot 17 graden Celsius overdag en 13 graden s'nachts. Maar voorlopig is het zonnetje er en ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, dankjewel. Nee, volgens mij wordt het morgen echt een barbecue dag. Uh, dat zal best wel een barbecue dag ja, kunnen toch? Ja, toch? Nou, dus uh, even snel boodschappen doen. Nog uh, langs uh, de slager uh, in de Haltenstraat of op de Grote Krocht. En uh, haal lekker vlees in huis om morgen te gaan uh, barbecueën. Het weer is trouwens ook naar te lezen op onze CFM-app. Is zo dadelijk het interview met uh, Elfhey van uh, vanmorgen met uh, Roy Dongen. Maar eerst deze Gauwauw uit de jaren 60 van de Turtles. So happy together. If I should call you up. Invest a dime, and you say you belong to me. And he's my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together.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 Een klassieker uit de jaren 60, Deze van de Turtles. En so happy to care. Vanmorgen was wethouder Ellen Verhey hier in de studio van CFM aan de Tolweg 10 uit de gast... En dat allemaal bij uh, Roy Dongen, want waar ging het over en waar gaat het over, uh, Albert Nou, uh, ik zal het nog even, ik had het ook dan het Zandvoorts nieuws in het kort, ik zal het nog even herhalen, uh, volgens de Zandvoorts, in de Zandvoorts courant stond. In een brief aan haar Zandvoortsleden heeft het lokale VVD-bestuur de kandidaten voor het lijsttrekkerschap voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Naast fractieleider Martijn Hendricks heeft ook Sven Drommel zich aangemeld. Er was nog een derde kandidaat, maar die heeft zich na interventie van het regiobestuur Noord-Holland volgens de Zandvoortse krant teruggetrokken. Deze kandidaat wordt in de brief niet met name genoemd, maar het betreft VVD-lid, thans partijloos wethouder Ellen Verheij. En als ik in de agenda kijk van het programma Goedemorgen Zandvoort... Uh, is Helen, uh, gaat het gesprek tussen gastheer Roy Dongen van Goedemorgen Zandvoort en Ellen vrij. over diverse zaken? Ja, en aan het begin uh, met name over dat uh, lijsttrekkerschap. Uh, wat dus niet doorgegaan is. Klopt. Er zijn weer allerlei ontwikkelingen in en rond. Uh, verwant aan de VVD. Ja, zeker. Het is, uh, we hebben wel eens rustiger tijden gekend. zeg ik maar even heel uh, eufemistisch.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 Uh, ja, vanuit uh, de liberale uitgangspunten. Maar samenwerking is, echt een, ja, is, is toch wel een, een, een harde eis om Zandvoort te besturen. Ja, maar dat is dan eigenlijk, een, als ik het heel uh, hard zeg... Een, een jammerke mislukking bij de VVD... dat uh, een partij die uh, nou, sinds de oorlog uh, een belangrijke rol... in de Zandvoortse politiek speelt, eigenlijk met...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 Het is lekker weer hier in Zandvoort. Echt inderdaad een dag om naar het strand te gaan. En geniet van het zonnige weer op dit moment. Je hoorde Splendid en de Beach. Zojuist het deel 1 van het interview van vanmorgen met wethouder Ellen Verheij. En dat deel 1 ging met name over haar kandidaat-lijsttrekkerschap voor de VVD. Wat niet doorging... En in deel 2 van datzelfde uh, interview sprak uh, Roy Donger vanmorgen met 11 uh, Verheij. En dan ging het uh, met name over de zaken die uh, allemaal nog spelen... en die uiteraard uh, belangrijk zijn voor Zandvoorts. Nou, wat ik voor de komende periode ontzettend belangrijk vind... is dat we met elkaar goed uit die coronacrisis komen...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 Uh, dus uh, waarschijnlijk niet het laatste interview. En uh, vrijdag nog heel veel uh, succes met alles wat de komende tijd gaat brengen. En dat was het uh, interview van uh, vanmorgen. Ellen Verheijen uh, op bezoek bij uh, CFM. Bij uh, collega Rooidongen in uh, Goedemorgen Zandvoort. Wil je het uh, interview nog een keertje nalezen of naluisteren? Dan uh, kan dat uiteraard ook op de CFM-app. En uh, uiteraard ook op de website www.zfmsandvoort.nl Wij gaan alweer op naar het nieuws en uh, weer van uh, drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang met uiteraard heel veel lekkere muziek. En uh, informatie voor Zandvoort en de regio. We hopen jullie zometeen weer te treffen. Na het nieuws en weer van drie uur. Alice Moyet is de laatste voor drie uur.